Maar nu eerst het NOS Nieuws van 1 uur. Goedemiddag, ik ben Dilkert Eertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Sigrid Kaag is geschrokken van de bedreiger die voor haar deur stond. Gisteravond stond een man bij haar op de stoep die tekeer ging met een brandende fakkel in zijn hand. Hij belde aan en schreeuwde allerlei complotteksten en dat streamde hij allemaal op social media. NOS... Ik zie ze voor de voordeur staan. Mevrouw, kunt u even komen? Ik bedreig niemand. De man is opgepakt en blijft voorlopig vastzitten. Op Twitter zegt Kaag dat haar gezin het eng en bedreigend vond. Ze is wel heel blij met alle lieve berichtjes die ze inmiddels heeft gekregen. Verderop in Den Haag, op het Binnenhof, is een andere man aangehouden. Hij kreeg een paar maanden geleden een celstraf en een contactverbod... omdat hij demissionair premier Rutte en minister De Jonge bedreigde. Staat bij jou een tripje naar Engeland op de planning? Nou, dan hoef je voor je die kant op gaat geen coronatest meer te doen. Volgens premier Johnson kwamen er door die regel minder mensen naar Engeland. En daar waren vooral Britse reisorganisaties helemaal niet blij mee. Het aantal illegale thuiskappers neemt toe, zegt de branchevereniging voor kappers. Een op de drie klanten ziet advertenties voorbij komen van mensen die ondanks de lockdown doorknippen. Ja, een dagje pretpark of naar de bioscoop zitten met de coronaregels niet in. Maar op de schaatsbaan in Den Haag kan je toch nog terecht voor een uitje. Vanwege het open dak wordt de ijsbaan gezien als een buitenlocatie en die mag dus open blijven. Er komen veel schaatsliefhebbers op af. Ik ben gewoon blij dat ik kan schaatsen, omdat ik niet veel anders kan doen. We zouden leuke dingen gaan doen. Nou ja, dit is ook heel leuk hoor, trouwens houden we te goede. Maar we zouden naar de Efteling gaan, in de dierentuin, in de kerstvakantie. Bij opa en Oma logeren, maar ja. Je kan nu natuurlijk niet veel door corona doen, maar dit is dan toch wel leuk dat je dit kan doen. Om de baan op te mogen moet je wel van tevoren een kaartje kopen voor een bepaald tijdslot. Het weer op veel plaatsen schijnt de zon, maar de bewolking en de kans op een bui is aan het toenemen. Het wordt een graad of zes, morgen guur en kans op een winterse bui en een graad of vijf. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwende Hart van de ANWB. De N201 uit Hoorn-Hilversum is nog steeds in beide richtingen dicht door een vrachtwagenongeluk bij Vinkenveen. En tot zover de verkeersinformatie.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 Tot één uur in de nacht kunt u genieten van de heerlijkste en hardste hardcore en heavy metal muziek ooit gemaakt. Gedraaid door mij, Marcel van Kuijk. Je weet niet wat je hoort. Hi Marcel. Hi, goedemorgen, Marja. Het ging Hi. een beetje fout in het begin, maar we zijn er. Ja, ja, ja. Sorry voor het ongemak. Hij lag op de lader. Oh nee hoor, we hebben het wel gezellig gehad hier. We hadden het over je muziek. Hey, uh, wat ga je maandag doen? Ik, uh, ga komende maandag ga ik uh, de top 20 van de allerbeste ACDC nummers draaien. Oh uh, ja. Uh, dat wordt een uh, leuke avond. Met heel veel lekkere rock'n'roll, hard rock. Uh, ja, een leuke avond wordt het. Ja, ja ACDC is een goede band ook. Uh. Zeker weten. Ook een van mijn favorieten. Ja. Naast Metallica, die ik al eerder uh, vaak gedraaid heb. Ja, en Status Quo vind ik ook zo'n uh, zo band. Ook lekker, ja. Het ook een rol inderdaad. Valt dan weer net niet helemaal onder de noemer hardrock, denk ik. Meer rock'n'roll, maar even goed lekker. Ja, toch? Ja, ze ja, ze hebben wel van die nummers uh, die er uh, voor door kunnen gaan, laat ik het zo zeggen. Dat sowieso, ja. ja ze hebben best wel stevige nummers inderdaad. Ja. Dus, uh, dat wordt een beetje het uh, programma van komende maandag. Dus ik heb ook al eerder een uh, uitzending gedaan voor, uh, met de Black Sabbath nummers. De top 20 van oh, ja, ja. Uh, hun beste nummers. Dat heb ik twee weken terug gedaan. Uh, dus, dat wil ik wat vaker gaan doen in de komende uitzending hè, van Play It Loud. Dus wat ja. meer uh, ja, aandacht voor de, de beste nummers van één bepaalde band. En dan wat twee uur lang. Uh, ja. Black Sabbath was één van mijn eerste LP's die ik had. Oh ja, mijn ook. Nou ja, niet LP's, maar eerste CD's. Maar ja, ah. dat, uh, dat is wel de eerste CD die uh, ik toen uh, bezit. Ja. Dat was uh, klassieker. Nou, hartstikke goed. Nou, Nina en ik zijn uh, fan van je. Nou, dat is dus... mooi. Leuk om te horen. Ik in ieder geval uh, twee nieuwe luisteraars erbij hebt. <laughs> Oké. Okay. Hey, tot volgende week. Ja, tot volgende week. Okay, Dankjewel, doei. Beste wensen best nog. Doei. doei. YouTube met, uh, <laughs> you met New Year's Day. En nou is Walter er. Okay. Walter, goedemorgen. goedemorgen. Allereerst de beste wens, hoewel ik dat al ja, een keer gedaan heb, geloof ik. Hè? Ja, nee, jullie ook. inderdaad. Laat ja. een mooie dag worden voor de radio. Ik hoop het, we doen ons best. We hebben ik weet het. activiteiten genoeg. Laat ik om te beginnen zeggen dat ik uh, jou bedank dat jij nu aan de telefoon bent. Want volgens mij ben je gewoon uh, twee weken met vakantie. Ja, ik ben eigenlijk vrij inderdaad. Maar uh, mijn collega die komt vanochtend niet, dus uh, dan doe ik het even. Nou, dat vind ik, stel ik erg op prijs dat je toch even tijd wil vrijmaken voor ons. Vertel eens, wat heb jij allemaal te vertellen over de gemeente en verleden? Nou ja, en de toekomst? even, even, even, even, even terugblik natuurlijk. Um, de, de, de, de nieuwjaarsreceptie die gaat natuurlijk niet door. De burgemeester heeft daarom zijn toespraak uh, opgenomen... En uh, ja, hij is inmiddels al uh, flink verspreid. Hij staat uh, overal, kon ik hem zien. Inderdaad, bij de lokale media. En we hebben zelf ook op zijn site gezet. Maar mocht iemand hem nog niet gezien hebben... de nieuwjaarstoespraak en de nieuwjaarsboodschap van de burgemeester... staat uh, online en, uh, en die kun je gewoon bekijken. Jullie hebben hem trouwens ook uitgezonden, zag ik op TV. Ja. daarvoor. dank. Ja. En zaterdag komt hij nog een keer uh, terug in Goedemorgen Zandvoort aan het eind. Ook nog. Nou, en zaterdag heb je volgens mij ook de wethouder Verheij... in de uitzending ja. over het verkeerbeleid. Alleen moet ik dat nog even vastleggen, maar het komt helemaal goed. Ja, ik weet dat het goed. is. Nou, dan gaan we even kijken wat er vandaag allemaal bijvoorbeeld is. Uh, het Sociaal Wijkteam en het Centrum voor Jeugd en gezin is vandaag uh, bij een in een uh, pluspunt. En daar kun je bijvoorbeeld terecht met uh, een gesprek over, over je geldzaken, gezondheid, thuissituatie, opvoed van kinderen. Dat is, uh, is vandaag weer op woensdagmiddag. Uh, extra leuk als je vandaag je zandvoetpas meeneemt en je komt naar het uh, sociaal wijkteam, dan krijg je de Wild Freek mee. Dat is een, een tijdschrift van uh, Freek Vonk. Dat is gewoon heel erg leuk voor kinderen. Dus als je een zandvoetpas ja? hebt vandaag, krijg je gratis dat tijdschrift mee. Dus dat is leuk. Uh, dan gaan we door eens met de gemeentelijke isolatieactie. Die is uh, op 1 januari op stap gegaan. Je zult het waarschijnlijk ook gehoord hebben, landelijk is er ook geld beschikbaar gekomen voor een subsidie op het uh, ja, verduurzamen en het isoleren van je huis. En dat kan echt wel flink veel geld schelen, want we hebben het echt over een percentage van 30% die je gewoon subsidie krijgt op het isoleren van je huis. Nou, die actie is, uh, is 1 januari van start gegaan. En op zandvoort.nl/slash duurzaam kun je daar alles over lezen. Duurzaam Zandvoort, het staat ook op, uh, op onze Facebook. Maar uh, ik denk dat het een hele interessante uh, campagne nou, is. En ook uh, voor de mensen die nog twijfelen. Dit is toch echt wel het moment om toch iets aan isolatie te doen. Nou zeker, want ik, wij hebben net een opdracht gegeven om een nieuw dak te laten installeren komende maand. Ja. Misschien heb ik ook nog recht op een stukje ik Dat uh, zou ik snel doen, uh, Gert. Want de, de actie de uh, de eerste... eerste uh... De campagne loopt in ieder geval tot en met eind maart, waarbij okay. je ook die subsidies kunt aanvragen. Dus kijk even op de site zantel.nl/slash duurzaam. Gaan we zeker doen. Uh, even kijken, dan hebben we de, uh, uh, nog even de commissie volgende week. Uh, dinsdagavond is er ook weer commissie. Nou, het belangrijkste onderwerp daar is toch ook wel het vaststellen van het masterplan voor Nieuw Noord. Je weet, er is participatie geweest over de inrichting van Nieuw-Noord... en dan gaat het echt over hoeveel groenzones komen er, hoeveel groen wordt het, hoe groot wordt het groen is, komen er extra bankjes, hoe richten we de wegen in... komen er speeltoestellen. Nou, dat plan voor Nieuw-Noord, is, is klaar. En het uh, gaat nu naar de commissie toe, uh, aanstaande dinsdag... en dan gaan we kijken hoe we dan verder uh, met, het, met het plan verder kunnen. Dus dat is een belangrijk uh, project voor, uh, voor Nieuw-Noord... Nou, en dan nog even afsluiten. Uh, de kersenbomen. Uh, landen heeft weer de kersenboom inzamelactie. Dat betekent dat je volgende week woensdag je kersenboom kunt inleveren bij de remise of bij het schuitengat. Maar je weet ook, uh, er zijn heel veel kinderen die hem dan ophalen. Die krijgen dan allemaal 50 cent in een loodje. En die, die brengen hem dan ook uh, naar Spaanse landen of naar het Schuitengat. En dan uh, kunnen ze nog meedoen met een, uh, met een wedstrijd waarbij ze een cadeaubon kunnen winnen. Dus uh, hartstikke leuk allemaal. Wij hebben hem buiten op de stoep gelegd. Wordt hij ook opgehaald, hè? Nou ja, klopt. Ik zag gisteren ook inderdaad Spaanse landen al gewoon rondrijden. Uh, dat inderdaad van die wagens die inderdaad ook al gewoon de rondjes maken voor de bomen die uh, uh, gewoon op straat al liggen. Alleen, dit is natuurlijk echt die inzamelingsactie. We hebben ook voor de kinderen. Waarbij ze dus inderdaad 15 cent krijgen plus loodjes. En daarmee worden die kerstbomen allemaal gewoon op één centraal punt verzameld. Dus dat is op zich een mooie actie. En weet je dan of er veel kinderen zijn die die kerstbomen ontvoeren? Nou, ik weet dat het vorige, vorig jaar bij mij in de straat werd er echt... Uh, nou, dat was een soort competitie echt onderling hoor. Okay. En op de, op, de, op de driewielers en de skelters en karretjes, alles in bij elkaar gehaald. Want mensen willen toch zoveel mogelijk bomen verzamelen, zag ik, ja. Maar die boom moet dan nog helemaal naar noord toe? Nou ja, klopt. En uh, Of bijvoorbeeld bij, uh, bij Dirk van der Broek. Dat oh, daar ja, kun je ze ook nou, inleveren? Dus, ja, daar kun je ze ook inleveren. En okay. in Beldenfeld, bij de Bramelaan, bij uh, Badaan is dat. Daar kun je okay. ze ook inleveren. Mogelijkheden ja. genoeg. Mogelijkheden hey, genoeg. Mooi zo. Het was een, uh, een relatief rustig weekend in Zandvoort qua uh, geluidsoverlast, geloof ik, hè? Nou ja, er is, het, het, het komt overeen met het, met het landelijke beeld, ook voor de regio kennen we land. Ik, ik heb zelf picket pakket gedraaid en ik zag inderdaad gedurende oud en nieuw... De, de meldingen binnenkomen. Het was met name toch echt wel uh, meldingen overlast vuurwerk. Zoals eigenlijk in heel Nederland het niet echt, uh, echt nageleefd. Ik vond persoonlijk zelf wel dat het vrij snel voorbij was na twaalf uur. Ja. Om half één was het alweer doodstil. Ja. Maar er is inderdaad heel veel vuurwerk afgestoken. Ja, ja. onze buurman ook. Maar die was inderdaad om uh, half één was het weer doodstil. Ik zag bij jullie inderdaad heel veel voor het <laughs> deur liggen. Inderdaad. Het was het ja. niet voor mij, Walter? Nou, nee. wel voor jou, uh, ik heb nog nooit een stuiver uitgegeven. Uh, ja. En dat hou ja. ik ook vol, moet ik zeggen. Ja. Hey, het, uh, het seizoen voor uh, de politiek gaat uh, weer een beetje opstarten. Om daarna weer snel ja. uit te doven in maart. Het ja. worden spannende tijden. We ja, gaan het allemaal ik. meemaken. En ja. ik weet niet of Nina nog een vraag heeft die tegenover mij zit. Ja, ik had wel een vraagje. Het gaat ja. over het uh, isolatiepotje. Uh, ja. Er zijn ook mensen die vallen onder. Be, uh, dorps. Uh, uh, hoe noem je dat ook alweer? Beschermd dorpsgezicht. Ja. Kunnen die ook aanspraak maken op zo'n potje? Of gaat dat via de gemeente? Hoe werkt zo, dat? Zo diep zit ik er niet in dat, dat ik meteen antwoord op je vraag heb. Maar uh, op die site van uh, Zandvoort Duurzaam. daar kun je heel veel informatie vinden. En daar kun je ook aanmelden voor informatieavonden. En ook kan bellen met mensen die dit soort vragen echt kunnen beantwoorden. Want er wordt inderdaad heel specifiek over wat voor soorten insulatie en dat soort zaken, ja. Het bedrag is waarschijnlijk beperkt, hè? Op eens op. zie ik niet op de site staan. Oh, onbeperkt. Nou. Nou ja, er is sowieso een subsidie van 30 procent vanuit het Rijk. Oké. Nou, daar gaan we snel iets van gebruiken, denk ik. Ja. Dus zo'n dak vernieuwen is zeer kostbaar, kan ik je vertellen. Ja, ja, klopt. En het gaat inderdaad over het isoleren van platte daken. Het gaat over spouwmuurisolatie, dubbelglas, uh, onder je, onder je vloerenisolatie. Dus je kunt, uh, je kunt echt op dit moment uh, goede zaken doen wat dat betreft. Ja. Nou, gaan we zeker proberen. Hey Walter, bedankt voor deze informatie. Uh, volgende week uh... Claudia de wel. Ja, dat is Claudia de wel. Die gaan we dan uh, benaderen. En, ja, Jij vast bedankt. En voor de rest een ongestoorde vrije twee weken nog. Komt goed, dankjewel Gert. Oké, okay. ja, hoi. Ja. Hoi. Bye. In de gloria, in de gloria. Pipi pipi pipi pipi, hoor! Pipi Dan zal hij lopen, dan zal lopen in de gloria, in de gloria. Goedemorgen Ron. Goedemorgen. Is, Is het een goede morgen? <laughs> Na gisteren? Ja, ja uh, zo zweverig als het vorige nummer was, voel ik me ook nog een beetje. <laughs> <laughs> <laughs> Ron. Dank jullie wel. Gezellig. Ja, leuk hè? Jij bent eerste ja. jarige van de week. Je was gisteren jarig. Heb je een fijne verjaardag gehad? Heel leuke verjaardag gehad, echt waar. Ik, uh, ik heb het, uh, met uh, mijn kinderen en uh, met, met wat vrienden heb ik uh, een verjaardag gevierd. En dat was heel gezellig. Nou, dat horen we graag. Ja, toch? Ja. Ja, niet, zo, niet zo groot als ik het normaal doe, want normaal uh, doe ik het in, in het in de kroeg. En dan is het ook een beetje een, een, een nieuwjaarsreceptie, uh, zeg maar. Ja, daarom, ah, dat... daarom ben je ook een beetje bekend om je nieuwjaarsreceptie. Ik hoor eerst ja. zelfs vertellen dat er mensen uit Duitsland komen. Speciaal voor de nieuwjaarsreceptie. Ja, ja, en die komen natuurlijk ook voor de nieuwjaarsfeest. Uh, ja, feest, de, ja de nieuwjaar. en voor jouw stralende persoonlijkheid natuurlijk. Ja. Zou dat het zijn? <laughs> o, het speelt ook mee. Aanwezig. Dus uh, dat was wel leuk. Ja. En ik heb nog een vraag, Janje. Dit is ja. natuurlijk een heel raar jaar geweest. Ja. Ook zowel zakelijk voor het, voor het café als uh, als, uh, als als mens zijn. Want wij mogen ook de ene keer open en de andere keer niet. Dat doet toch wat met je. Jij ja. bent een positief ingesteld mens. Wat doet het met je? Wat waren nou jouw hoogte en jouw dieptepunten van het afgelopen nou, ik, jaar? Ik moet eerlijk zeggen, de eerste keer dat we, dat we dicht moesten, doen, ja, dan ben je enthousiast nog en dan ga je nog van alles ondernemen. Maar ik moet eerlijk zeggen, bij de laatste keer ja, schoot wel een beetje de moed in mijn schoenen. En dan word je wel een beetje moedeloos, moet ik eerlijk zeggen. Dan, dan heb je geen kracht meer en dan zeg je van, joh, dat, laat, laat alles maar even zitten. Want, en dat is wel jammer, want dat is wel niet mijn, mijn, mijn aard, zeg maar. Maar ja, dat krijg je op een gegeven moment wel, want het is echt, uh, het is niet te doen dit. Het is voor ons uh, allemaal, denk ik, uh, niet te doen. Voor rond... mij tenminste. Nee, het is ook... wij hebben er ook mee te maken. En, uh, ja, uh, precies. Wij worden er ook uh, niet, niet vrolijker door. Nee. Maar, maar ik, moet je eerlijk, ik moet je eerlijk zeggen, als we dan weer een keertje open gaan, want het is natuurlijk uh, open en dicht gaan. Maar als we dan weer open zijn en, en, en de mensen komen weer in het café, dan uh, word je daar wel uh, opgewekt van en vrolijk van. Ja, natuurlijk. Dat, dat, is wel het, dat is wel ons dingetje natuurlijk, he, gast ontvangen een beetje ja. vermaken. maken en, uh, ja, en dat, dat, je, je zit nu maar een beetje thuis en uh, ja, een, beetje, een beetje lopen en uh, <laughs> ja, een beetje schoonmaken en uh, ja, dan houden we het wel een beetje op. Ja, ja, we moeten ons allemaal een beetje aanpassen. Ja, precies. Ja. Nou, het, is, het, is, het, is, het is niet te hopen dat het nog heel veel langer gaat duren. Nee, we worden er toch niet vrolijker van nee. met z'n allen. Maar ik heb nog een vraag aan jou. Jij organiseert altijd van die leuke, leuke dingetjes. Ja. Heb, jij, heb jij een agenda van tevoren? En als je open mag, dat je denkt van nou, dan gaan we weer dit of dat organiseren... Oeh, dat is een hele nou, Ja, Weet je wat, het is, is zo'n onzekere tijd dat je bijna niks meer durft uh, van tevoren durft te plannen. Dat is, dat is het hele vervelende van het hele verhaal. Want dat hebben we de eerste keer natuurlijk gedaan. En, dan, dan organiseer je van alles en dan is het op het moment, gaat het allemaal niet door. Ja, dat is, dat is heel vervelend. Dus we wachten het nu maar even af voordat we een agenda maken. Dus, uh, dus ja, we hebben nu eigenlijk nog geen agenda. Ja, nou ja... Dat... Maar dat het, is wel wel want, uh, ja, het, het is heel jammer natuurlijk, want het is veel leuker om een hele volle agenda te hebben, dat iedereen weet uh, ja, wanneer wat te doen is. Maar, maar dat, dat geldt natuurlijk ook voor de grote festivals in het dorp. Uh, ja, die, ja. ja Die organiseren we ook altijd met z'n allen. En uh, ja, dat, dat kan ook allemaal niet doorgaan. En het is heel moeilijk om dat nu al van tevoren te gaan plannen. Hè, want uh, je, je, je moet het wel doen, want je, je hebt heel veel tijd nodig om dat te organiseren. Maar uh, ja, het is, het is heel frustrerend als het dan weer niet doorgaat, weet je wel. Uh, maar ja, we moeten elkaar ook niet in de put uh, praten. Nee, we moeten wel een beetje vrolijk blijven. Nee. Dat, uh... Maar er zijn ook genoeg <laughs> leuke dingen. Jij hebt altijd DJ Wimmel achter de hand. Kijk, dat bedoel ik. Wie wil, wie wil wel, die, uh, die ja. wil altijd wel, hè. Ja, dat is waar. Dat, uh, <laughs> ja, maar dat is een toppertje, hè. Ja, ja dat is waar. Ah, we, we hebben wel, wel meer uh, DJ's die ook draaien bij ons met, met vinyl en dat soort dingen. Dat is wel leuk. Dat, uh, ja, ook uh, Dennis van uh, CFM natuurlijk. Hè. Die, uh, die uh, draait nog wel eens bij ons met Ramon. Ja, dus, het is uh, altijd vrolijk bij je. Absoluut. Ja, toch? Ja, maar maar daar, daar kom je toch voor naar de kroeg? Ja. Absoluut. Toch? Ja, niet om. Uh, ja, je probeert een beetje de mensen weer een beetje op te beuren. Zeker in deze tijd. Dus uh, kijk, toen we, toen we tot vijf uur open mochten, toen uh, zijn we ook gewoon gegaan. Uh, ja, van één tot vijf. Ja, en dan zit je om vijf uur uh, zit je vol en dan moet je iedereen naar huis te sturen. Dat is altijd wel jammer. Maar dan is wel iedereen weer even geweest. Iedereen heeft even een praatje kunnen maken... en een biertje kunnen drinken. En... Ja, maar dat, dat zelfs dat, dat was fijn, weet je? Dat, dat je even belangrijk. uit kan... en even, ja, even ergens naartoe kan... en je gaat toch dan weer met een prettig gevoel naar huis. Je bent even ergens geweest. Dat bedoel ik. En, en dat is wel het verschil met nu... dat je niet even die paar uurtjes kan. Dat is ja, jammer. Dat is heel jammer, ja. Dat, dat heb je nou niet. Dat, uh... Maar goed, het komt wel weer terug... Komt allemaal goed. Ja, dat vertrouw ik ook op, zeg. Ja. <laughs> is er nog iets wat je graag naar voren had willen brengen als jarige Job? Ik naar voren brengen? Zo, dat ja. is een, een hele vraag. Hè? Ja? Ja, dat is... Uh, dat is uh, nou ja, ik, ik wil in ieder geval uh, iedereen uh, in Zandvoort uh, yeah, uh, hard onder de riem steken met, met in deze tijd. En dat het allemaal wel goed komt, denk ik. Uh. Ja, maar... En ik mis jou, mag wel een beetje in de kroeg, uh, Ina. Ja, ja, ja, ja. Maar ja, het mag niet komen, hè. Nee. Net als, net als zelf Nederland. Of heel Nederland. <laughs> het is altijd wel gezellig. Ja, absoluut. Dus, maar ik mis, iedereen, ik mis iedereen trouwens, hoor. Ik bedoel, uh, ja, dat snap het is, ik. Is, ja, het is gewoon... Uh, maar, ja, dat is, ja, wat moet je zeggen, hè? Dat, Het is heel moeilijk helemaal meteen. Maar we houden de moed erin. En het komt allemaal goed. Ja, en nou gaan we... Als dank, ik ga dit gesprekje afsluiten... want ik kan met jou wel heel lang babbelen... Want dat vind ik altijd gezellig. <lacht> <lacht> Als dank gaan we jouw uh, favoriete nummer draaien... en wil je het zelf aankondigen? Ja, het is, het is een schande. En, er, er moet iedereen lachen, denk ik, die bij mij al komt... want uh, ik heb er heel erg over gemopperd. Het is een schande dat het niet in de top 2000 staat. Maar uh, <lacht> ja, ik heb de Commodores aangevraagd met Easy. Dat is zo'n mooi nummer. En daar word ik ook een beetje rustig van en vrolijk. Nou, ik deel het met je, hoor. Ik heb het even geluisterd voor de uitzending. Het is een prachtig ja, nummer. Ja, maar het staat niet in de top 2000. Het is toch niet normaal. Nou, schandalig. Ja, daar moeten we volgens jou wat aan doen. Ja, oproepen. Op Juist. Ja. Dank je wel voor het gesprek. Graag gedaan.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 Dus Oates Redding en to, uh, Carla Thomas. En daarvoor is iets misgegaan. De, de, de Commodores was te, was te kort. Wat ik had uh, meegenomen. Maar goed, ja. we hebben nu aan de telefoon uh, Ben uh, Zonneveld en uh, Gert. Ben. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is een beetje incestueus wat we doen nu. <laughs> ja, vooral als jij het gaat doen. <laughs> <laughs> maar ik vind het ook... Uh, wel goed om in dit programma een beetje vooruit te kijken naar onze eigen programma's. En ja, uh, ons boegbeeld is en blijft nog Goedemorgen Zandvoort op zaterdag. En het is altijd goed om even te, te, te weten wat we deze zaterdag allemaal op het programma hebben staan. En als het goed is, weet jij dat? Nou, een aantal uh, dingen weet ik uit mijn hoofd. En een aantal dingen weet jij uiteraard uh, uh, ook... En de, de hoofdbestanddelen, omdat we uh, nu eigenlijk een beetje in aanloop naar de verkiezingen gaan... Uh, is het een stuk van het programma gewijd aan Zandvoort Kiest. En uh, daarin is het eerste interview met, uh, met de lijsttrekker. En dat is de, uh, mevrouw Kober van de PvdA. Nou, die uh, heeft een interview uh, met ons gehad, Zandvoort Kiest, waarbij uh, jij ook een deel uh, uh, gedaan hebt. Dus dat neemt een behoorlijk uh, stuk van het programma in, uh, in beslag. Wat ook belangrijk is, is natuurlijk de einduittrekking uh, van de OVZ-loten. Ik kan je vertellen, Ben, worden... ben ik kan je alvast vertellen dat jij niets gewonnen hebt. Nou, dat, dat doet meneer Tromp ook. En, uh, ik, ik, <laughs> ik, ik, ik doe allerlei pseudoniemen op die loten, maar dat, uh, dat hebben ze ook door. Ja. <laughs> Hij is, zei het gisteren tegen mij Wij hoeven er niet op te ik ook niet. Nee, maar ik, ik hoor dat je ook op het wordt van vuurwerk afsteken. Dus wat ook best, uh... ja. <laughs> wij, wij komen er slecht vanaf ja, uh, bij zeker. de openzet. We moeten toch eens een, uh, een gesprek met deze ja. uh, voor, voorzitter gaan uh, hebben. Goed, voor die loten die moeten getrokken worden en er zijn een heleboel mooie hoofdprijzen. Dus dat is uh, best wel interessant voor degenen die allemaal meegedaan hebben. Um, nog een klein stukje politiek erbij. Um, de wethouder Verheidi uh, komt ons uh, op de hoogte brengen hoe dat nou is gegaan met het parkeerbeleid. Het parkeerbeleid loopt natuurlijk al vanaf uh, 2009. Dat is uh, uh, een gesteggel geweest van hier het overmorgen. En nu uh, heeft men vorige week dinsdag besloten om uh, het plan in gang te zetten. Waarbij hier en daar nogal wat opmerkingen zijn gemaakt uh, van oppositie en ook van coalitie. Uh, het is een plan en het plan kan... Van alle kanten nog gedraaid worden. Dus ik ben zeer benieuwd. Ja, ik ook. Zij gaat het ons uitleggen. Ja, toch? Dat was de bedoeling. En nou weet ik ook toevallig dat er donderdag, dat is dus morgen, ook nog een aantal gesprekken uh, uh, gepland staan over de politiek. Ja, de, de, de Zandvoort kiest mogelijk draait door. En die uh, gaat morgen gesprekken met uh, GroenLinks, met Karim El-Kabali. En uh, zoals gezegd, het zijn allemaal gesprekken waarbij het uh, verkiezingsprogramma centraal staat. Nou, hier is dat een heel groot verschil, want uh, aantal, twee uur later gaan we ook praten met uh, gert jan Bluis. En uh, het, het verkiezingsprogramma van GroenLinks is 35 pagina's dik. Zo. En het verkiezingsprogramma van het CDA is twee A4'tjes. Maar dat, dat neemt niet weg dat de gesprekken wel, uh, wel wat even lang gaan duren. Maar de, de, het is, GroenLinks is vast een partij die uh, heel erg voor verduurzaming is. Uh, dat 35 ja, is ook, pagina's wel erg veel. <laughs> nou, ik denk ook niet dat het afgedrukt gaat worden. Het wordt uh, okay, dat digitaal is verspreid. Ja. Maar dat dus, is wel frappant, uh, uh, want als je naar de vorige. Uh, het programma gaat kijken. Dan zie je een opzomming van wat wij allemaal willen. We willen dit, dat en dat, zus en zo. En dat zijn, er waren toen twaalf kantjes. En nu zie ik allemaal hele veralen staan. Dus het is meer uitgeschreven in plaats van to the point. Nou, dat heeft het CDA wel. Het CDA heeft gewoon hoofdlijnen... En ik neem aan dat uh, meneer Bluis ons dat allemaal gaat uitleggen wat hij achter die hoofdlijnen vindt. Ja. Opvallend is natuurlijk ook dat meneer een lijsttrekker is. Zeker. En uh, hij uh, in, in, in voorgaande publicaties in de Zandvoortskrant uh, en, en ook op uh, de website Zandvoort kiest, want daar wordt alles gepubliceerd, staat dat men verjonging uh, voorstaat. Nou, dat is prima. Maar blijft meneer Bluis dan ook in uh, de raad zitten als het CDA geen wethouder mag leveren? Is de vraag. We zijn heel benieuwd. Ja, ik ben er, ik ben er wel benieuwd naar. Ik heb toevallig gisteren of vanmorgen in het Halems Dagblad. gaat het over uh, de wethouder van de PvdA, de Floor. En die heeft gewoon gezegd: ik ben lijsttrekker, maar ik ga niet in de raad. Dat is nou, dat duidelijk. Is het ja, maar dat is duidelijk. Dan weet je ook waar je aan toe bent. Ja, ik, uh, ik hoop die duidelijkheid uh, wel te horen. Ja. Nou, jij gaat morgen de gesprekken doen met uh, Karim en met uh, Gert-Jan Bluis. En een heel klein deel doe ik dan. En die gaan we dan de komende zaterdag ook weer uitzenden via Goedemorgen Zandvoort. Zandvoort zei het komt het filmen. Dus ook via hun uh, kanalen kun je het zien. Dus we doen er alles aan om de verkiezingen uh, zo breed mogelijk platform te geven. Ja, het is, het is zaak dat mensen uh, geïnformeerd worden... Maar uh, na die informatie ook naar die stembus gaan, want Zeker. dat is natuurlijk heel belangrijk. Ja. We hebben uh, twee nieuwe partijen erbij, dus dat wordt wel interessant. En nogmaals, iedereen die informatie wil hebben, die kan kijken op www.zandvoortkiest.nl Want daar staan uh, informatie van uh, uh, Zandvoort Kiest met allerlei interviews. Er staan uh, linkjes naar de partijen als zij hun programma ingeleverd hebben. Dus volop informatie voor uh, de komende verkiezingen. Ja. Nou Ben, ik zie je zaterdag waarschijnlijk weer. Dan gaan we het zaterdagprogramma doen. En uh, bedankt in ieder geval voor je toelichting. Geen dank en ik zie je morgen. Ach, morgen zien we elkaar eerst nog. Ja. Oké, okay. hey, bedankt. Is goed. Tot morgen. Hoi. This will be our yet took a long time to come Don't let go of my hand, now the darkness has gone long time too Je kent het nummertje inmiddels? Zeker. En wat is ik het dan? Ik aan. Wel, welk, welk nummer is het dan, Gilles? Nou, ik zal je besparen, wat ik net uh, met mijn collega hier... Uh, wat zei je dan? Gaf. Niet weer dat nummer? Ik zeg niks. Ik okay. zal je besparen, zei ik. Nou, voor jouw uh, informatie, het was Electric Light Orchestra... met Here's the News. Ah, uh, oké. Okay. En dat ga jij ons brengen. Niet nadat ik jou een, uh, en de jouwe. Uh, ik weet niet of ik dat al gedaan heb maar in ieder geval een heel goed en gelukkig nieuwjaar te wensen. Gezond. Dankjewel, Gert. Dat hadden we inderdaad al gedaan, maar nog niet uh, Blijf. op de radio. Dus bij deze. Jij ja. ook uh, alle beste wensen. Ja, en vooral uh, goede zaken over het jaar. Want jij bent ook gewoon ondernemer... die Zeker. ook te maken heeft met alles, uh, alle prikkelen rondom corona. Maar daar gaan we het niet over hebben. Alsjeblieft niet, hè. Nee, doen we niet. Uh, we gaan het over de nieuwe krant hebben die, deze, die morgen uitkomt weer. Ja, klopt. Vanmiddag al online en morgen in de bievenbus... Um, we hebben weer uh, uh, een paar leuke items gevonden. Um, we hebben elke week wel iets over de politiek te melden en dat zal denk ik de komende weken uh, ook nog wel gaan uh, toenemen. Uh, deze week uh, melden we dat uh, uh, CDA zijn uh, verkiezingsprogramma bekend heeft gemaakt. En uh, wat de meeste daarin opvalt is dat ze zich uh, profileren als dorpspartij. Terwijl het natuurlijk een landelijke partij is, maar uh, ze willen zich ze zeker uh, neerzetten als, uh, als dorps. Dat vond ik wel opvallend. Uh, verder melden we uh, iets over een crowdfunding actie voor iemand die uh, terminaal ziek is. Oh. Uh, en een vriend van hem heeft een uh, actie op touw gezet uh, om geld uh, in te kunnen zamelen. Uh, zodat hij nog één keer met zijn gezin op vakantie kan. Dat is wel een heel... Uh, ja. Nou dan roept mij onmiddellijk uh, Liam in het geheugen. Yeah. Die stond voor een schier onmogelijke taak om bijna 2 miljoen euro op te halen. En uiteindelijk is, is het toch gelukt, hè? fantastisch was dat. Ik denk dat deze vakantie aanzienlijk minder zal kosten, inderdaad. Dus het zou moeten ja. lukken. Ja, het zou moeten lukken. Ja, ik hoop ja. van harte. Um, er zijn uh, twee Zandvoortse ondernemers uh, een nieuw bedrijf gestart. Het heet Maatje voor de Zorg. Um, en die willen zorg aanbieden voor uh, uh, mensen die er buiten de reguliere zorg om uh, uh, zouden willen. Daar uh, hebben we dus een bericht over We hebben een bericht over de uh, verbeelding. Die uh, deels met de werkplaatsjes verhuisd naar de Remise in Zandvoort-Noord. Waar uh, de gemeente probeert de Remise uh, in te richten als een soort circulaire hotspot. En uh, daar past uh, deze werkplaats van de verbeelding prima in thuis. Um, en wat luchtige verhaal is uh, met uh, onze Zandvoortse 80-jarige dorpsgenote Annie Trouw. Die kent haar niet. Nee. Uh, ik kende haar niet eerlijk gezegd. Maar dat zegt niet alles. Uh, in ieder geval gaat zij meedoen aan een uh, SBS-tv-programma, een, uh, een spel dat heet De Alles Kunnen. Oh, ik dacht lang leven de liefde. <laughs> kan ook hè, 80 jaar. Dat zou zomaar kunnen, ja zeker. Ja. Ja, nee, ik weet niet hoe haar liefdesleven is, maar uh, daar gaat dit ook niet over. Uh, en waar het over gaat, lees je in de krant. Oké, okay, zeker. Gaan we doen. Uiteraard hebben we daarnaast ook uh, aandacht voor de, uh, de mensen die op 1 januari de zee in zijn gedoken. Toch. Dat waren er toch best wel, Ondanks alle oproepen om het niet te doen. Uh, dat hou je natuurlijk ook niet tegen. Nee. En uh, nou ja, het is gelukkig allemaal goed gegaan. Ja, het waren er ook niet zo heel veel, toch? Uh, ja, dat is maar net hoe je bekijkt, denk ik. Ja, normaal zijn er 10.000 of zo. Dat zal het... Zeker, ja precies. In, ja. De, in die hoedanigheid was het zeker niet. Ja. Uh, voor, uh, voor iets wat niet georganiseerd was... waren het er toch juist weer, weer uh, veel groepjes... en eenlingen ja. en uh, stelletjes die... Uh, de zeeën zijn gedoken. Maar gelukkig wel, allemaal prima verlopen. Ik snap het ook volledig, want ja, je bent opgesloten en de zee ligt vlakbij. En waarom de zee niet? Dus ik kan me dat helemaal voorstellen. Ja, ik moet ja, er zelf niet aan denken, maar goed. Nee. Het <laughs> is veel te koud, het is hier koud. <laughs> je durven rustig te zeggen, als jij gaat, ga ik ook. <laughs> <laughs> nou, dan kon nog wel... Nou, uh, dat gaat denk ik uh, nooit gebeuren. Dat wel, waarschijnlijk of, niet, is nee. nee. Hé, hey, wacht, de kolom van Roy over, weet je dat? De column van Roy gaat over zijn goede voornemen om de, dit jaar de pen weer wat kritischer te hanteren. Nou. En uh, dat is een, uh, het is een hoopvolle column met een hoop hoopjes. Ja. Uh, ja, en, en, en in ieder geval de toezegging dat hij uh, de, de pen weer wat kritischer zal uh, gebruiken. Oké. Okay. Uh, en dat doet hij omdat veel mensen hem dat gevraagd hebben, zegt hij. Dus... Nou, ik vind hem vaak uh, kritisch genoeg, maar goed... Uh... Ja, soms ja ook voor mij is het een beetje wisselen De ene keer wat meer uh, uh, informatief en de andere keer wat kritischer. En, uh, ja. en, uh, nou, mijn leven... Hij had altijd een hoop reacties op zijn column. En uh, hij reageert ook vaak op de mensen die de reacties uh, indienen. Ja. Dus, nou. Hartstikke leuk. Hey, en de, de krant wordt dus vanaf uh, vandaag digitaal. Morgen wordt hij verspreid. 9000 ja. adressen gaat hij naartoe. Zeker. Uh, en als je hem niet ontvangt, dan kun je hem halen bij... Pluspunt bij de bibliotheek en bij de gemeente. Je bent goed gegeven. hè? Ja, nee, daarom denk ik, ik maai het glas voor je voeten weg. Ja. Dan, uh, ik weet het ook. En uh, wij krijgen hem altijd op vrijdag. En uh, het is altijd weer heel plezierig dat hij voor mij helemaal wordt voorgelezen. Hij, hij wordt ook voorgelezen via de, via de webbox. Dat vind ik ook erg plezierig. Zeker, nou, heel goed. Tegenover zit Nina en die heeft een dringende vraag, geloof ik. Nee, ik heb geen vraag. Oh. Maar ik wil zeggen dat Annie Trouw... is de oudste deelnemer ooit aan dat programma. Om met 80 ja, jaar zo fit te zijn... en, en zo'n stralende vrouw. Het is een voorbeeld voor iedereen. Annie is namelijk mijn oude Turren-juffrouw uh, geweest. Heel, heel ja. lang geleden. Oké. Okay. <laughs> en ze is altijd actief gebleven bij verenigingen en alles. Ik vind dat ja. echt wel een vermelding waard. Ja. Nou is de wereld klein en de Zandvoortse wereld is helemaal klein. Dus de kans dat je iemand kent is heel groot hier in Zandvoort. Ja, maar de oudste deelnemer ooit en met 80 ja. zo fit te zijn... dat je door die selecties heen komt. Zo. Ja. Nou, dat vind ik echt vind iets fantastisch. Nou, we gaan... Ik hoop dat we er allemaal gaan aanmoedigen voor de tv. Ja, Het programma komt vanaf vrijdag op tv en er zijn ja. meerdere afleveringen. En elke keer vallen er een aantal af. Maar hoe het met haar vergaat, dat, dat mogen we natuurlijk niet verklappen. Dat is, uh... Oh. Denk onder geheimhouding. Dus we weten het ook niet hoor. Zware embargo. Okay, maakt het maar maakt het alleen maar spannender. Ja, dus dat doe dat je gaat kijken, Gert. Ja, ja ik. Uh, SBS 6 zei je. Dat is bij mij op de kanaal... Dat kan ik nergens vinden. Dat zit bij jou op nummer 83? Nee hoor, ik heb geen idee van, ik heb het helemaal gedelete. Maar goed, oh. maakt niet uit. In dit bijzondere <laughs> geval ga ik kijken. Goed zo. Nou, Gilles, dat was het weer voor deze week? Uh, nou ja, ik... ik... Kan je nog wel even melden, we hebben nog uh, een wat minder uh, prettig nieuws over de weekmarkt in, uh, in Noord. Yeah. Die is sinds een aantal jaren op de dinsdag en uh, nou, het gaat eigenlijk niet zo heel goed. De marktmeester is opgestapt en uh, er is nog niet iemand die daar uh, zijn taak wil overnemen. Uh, waardoor ja, het onzeker is of de markt kan blijven bestaan. En dat is wel uh, ja, een heel hard gelach. Yeah. Want iedereen was vol goede moed en uh, het zag ook heel positief uit. Uh, dus hopelijk komt er nog een, uh, een reddingsactie op de valreep. Maar uh, volgens nog uh, zijn de mensen wat somber daar. Het was toch wel uh, zeg maar een markt die uh, door de bewoners in de Noord erg op prijs werd gesteld? Volgens mij wel, ja. ja. Dat, uh, zeker. Ja. Nee, ik word nu helemaal. Uh, iedereen zwaait namen. Oh, maar ja, Ja, ik had ook nog een vraag. Want ik liep net uh, hier naartoe over de markt hier in het centrum. Maar daar ja. staat ook maar een kip en een halve kop. Ja. Dat is echt. Uh, hoe komt dat? Nou, Heb jij een idee? Op de markt gelukkig, maar uh, ik weet dat in, uh, in Noord stond er maar één gisteren. En dat heeft ook met vakantietijd te maken. Volgende week staan er weer meerdere. Uh, werd ons al toegezegd. Dus uh, uh, dat zal nu in, uh, in, uh, in het dorp op woensdag ook wel uh, met vakantie te maken kunnen hebben. We merken hier van onze uh, trouwe adverteerders vanaf de markt dat er uh, ook twee op vakantie zijn en daardoor hun niet geplaatst hebben. Dus. Oké, okay, Nina had ook nog een vraag, begreep ik? Ja, kom maar ik, had door. Een, uh, ik had een vraag ik had een over de marktmeester. Ik ga juist altijd op dinsdags naar Nieuw-Noord toe. Want vind ik leuk de winkeltjes van die Unicum even te bekijken. Leuk cadeautje ja. kopen. En even naar de FOMAR en het markje meepikken. Maar moet de marktmeester iemand van de markt zijn? Misschien is er een luisteraar die zegt... ik heb tijd, ik heb zin om mijn schouders daaronder te zetten... Ja. Zou, zou dat iets zijn? Of zou dat de mogelijkheid kunnen zijn? Ik denk dat dat wel kan. Ik, ik ken de vergunning niet helemaal uh, uit mijn hoofd. Maar ik weet dat uh, de marktmeester moet in ieder geval altijd aanwezig moet zijn... omdat hij aanspreekbaar moet zijn. Uh, uh, Vooral als er uh, calamiteiten zijn of andere zaken. Die, uh, dat moet één aanspreekpunt zijn, dat is de marktmeester. En hij is ook degene die uh, over de financiën gaat. Die, uh, dus je moet uh, wekelijks het, uh, het bedrag in uh, bij de marktkramen en, uh, en zorgen dat de afdracht uh, plaatsvindt naar de gemeente toe. Dus ik denk dat er best iemand van buitenaf zou kunnen zijn... als die zich committeert aan de markt en, uh, en daar wekelijks aanwezig is. En is daar... Er zijn wel minder daar, mensen die is, het samen kunnen doen. Ik heb ja, ja, ik vind ja. het zo zonde als het verloren gaat. Ook voor de inwoners van Noord. De, de, ja, dat de, lijkt mij ook. Dus daarom uh, uh, is mijn vraag... als er iemand is die dit hoort of uh, iets leest in de krant... Is er dan uh, ergens een adres of een e-mail e uh, waar, uh, waar, waar iemand zich kan aanmelden? Of, of moet je dat op de markt persoonlijk doen? Iemand aanspreken? Um, ja, goede vraag. Het is op de markt dat, uh, het handig is om daar uh, een markt, uh, kraam, iemand met een kraam aan te spreken. Die zullen ongeveer weten hoe het zit. En anders denk ik dat als je de gemeente belt, dat je daar ook wel de informatie kunt krijgen. Ja, ik, ik hoop dat er uh, iemand uit Noord opstaat. Want dat zijn de mensen die het meest gaan missen. Ja. Uh, uh, belangrijk dat er zo'n markt is voor met name ook die doelgroep in Noord. Dus uh, ik hoop dat er iemand... Ja, de helft van onze inwoners is in Zandvoort Noord. Dus, uh, je zou ja, daarom. De helft? Ja, me, meer dan ja. ja. Nou, laten we hopen dat er iemand opstaat en het uh, op zich neemt om dat te gaan organiseren. Uh, nou, dit was het uh, dit keer wel gillis, denk ik. Nou ja, ik, ik, ik wil eigenlijk een beetje positief afsluiten. We hebben uh, acht Zandvoorters gevraagd uh, hoe zij het nieuwe jaar uh, tegemoet gaan. Oh jee. Uh, en ja, dat, uh, dat vind ik ook nog wel te noemen Dus er zijn acht mensen uit Zandvoort, uit uh, wisselende hoeken, benaderd door ons en uh, met hun bespreken we uh, hoe zij 2022 uh, zien. Ik ben benieuwd ja. naar deze, wat ja. ze allemaal dat vinden van het nieuwe jaar. Nou, overwegend is het positief. Dus dat uh, geeft uh, de burger weer een beetje moed. Oké, okay, dat, dat is een mooie afkluiting, Gilles. Ja, toch? Ja. Hey, bedankt. Oké. Okay. En uh, ik zie je morgenmiddag. Ja, is goed, Gert. Oké. Okay. Hoi. Hoi. We zijn uh, een beetje uitgelopen. Dus ik kan geen nummer tussendoor oh. draaien. Dus we hebben nog de agenda en we hebben nog uh, de afsluiting. Wat? Ja, en ik heb de agenda. bof ik even in deze tijd. <laughs> Er is natuurlijk heel veel te doen, van alles niet. Maar ik wil graag positief Abba. afsluiten. Abba. Dan de... moet je nou dit even de afsluiting dan ook? Ja. Ja. ja, ik wil graag positief afsluiten. Was ik nou al, al te horen op de radio? Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, dus er is van alles wat mensen organiseren, natuurlijk niets te doen. Maar je kan altijd naar de waterleiding duinen. Want daar is het prachtig. Daar kun je te kijken. En uh, voor, voor de duimenrand... daar staan ze buiten met kloewijn. En het is heel gezellig. En daarom noem ik ook maar iets van de streek op. Het Groenendaalse Bos. Een bos van meer dan 100 jaar oud. Valt van alles te zien. Ook voor kinderen leuk. Is een heksenhut in. En uh, de kinderboerderij natuurlijk. Want die, die is gewoon geopend. kinderboerderij is fantastisch. En daar is zoveel te zien. En dat is zo mooi onderhouden. Kinderboerderij. Dus ik zou zeggen mensen met kinderen. Ga lekker naar de kinderboerderij. En even in het bos uitrazen. Dan is, komt het helemaal goed. Dat is goed. Ja. <laughs> en, en ik hoop dat ik de volgende agenda wat meer en wat leuks te melden heb. Ik, ik, ik vrees dat het er nog niet in zit. Maar oké, okay, <laughs> laat het hopen. Ik, uh, ga, uh, ik ga dit programma afsluiten. Niet nadat ik dank heb gezegd aan uh, Maya Kop. Die de techniek voortreffelijk heeft verzorgd. We ja. hebben er dus een vrouwelijke techneut bij. Yay, nou, dat is altijd goed. heel goed om te horen. Want tot nog toe was het allemaal mannen, mannen, mannen. Dank u, dank u, dank uh, u. Nou, heel <laughs> goed. En je bent in het begin nog heel even geholpen door Pim. Maar ja. 90% helemaal zelfstandig. Ik bedank Nina die een leuke gesprekjes had. Onder andere met Ron Brouwer. En uh, we gaan afsluiten. En dat is uh, heel toepasselijk, denk ik. Welk nummer wordt dit, Maya? ABBA met Happy New Year. En dit is een heel mooi nummer. Ik wens iedereen uh, prettige week en tot volgende week. Bedankt. Tot volgende week. Tot volgende week. een binnengekomen bericht, dus we draaien even de muziek wat zachter. ZFM uh... wenst jullie allemaal fijne dagen en een. Voet